Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. In Minsk zijn de topconferentie over Oekraïne. Bondskanselier Merkel en de presidenten Poroshenko en Hollande... arriveerden kort na elkaar in de Wit-Russische hoofdstad. Het wachten is nog op president Poetin... De hoofdrolspelers zegden pas vandaag definitief hun komst naar Minsk toe. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier was het gisteren nog onzeker of de top zou doorgaan. De oplaaiende gevechten in Oekraïne konden nog roet in het eten gooien. De strijd is vandaag inderdaad geëscaleerd, maar toch gaat de top door. VVD-Kamerlid Verheijen noemt de declaratiekwestie rond zijn persoon opgeblazen. NSC Handelsblad schrijft dat Verheyen in zijn tijd als provinciebestuurder in Limburg voor duizenden euro's onterecht heeft gedeclareerd. Volgens Verheyen gaat het om veel kleinere bedragen. Hij zegt dat de krant 1300 ritten heeft onderzocht. Daarbij zijn er tot op dit moment zes of zeven verkeerd geboekt. Iedereen die een verkeersovertreding in een ander EU-land maakt, moet de boete gaan betalen. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg besloten. Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken hebben toegezegd dat ze binnen twee jaar alle gegevens over verkeersovertredingen met andere lidstaten zullen delen. Daarmee worden de overtredingen in alle EU-landen uitgewisseld. Gerard Revers' roman De Avonden verschijnt voor het eerst in een Engelse editie. Uitgeverij De Bezige Bij meldt dat het boek in 2016 zal verschijnen. De uitgeverij heeft afspraken gemaakt met de erven van de schrijver. Reven overleed in 2006. Het boek wordt uitgegeven door de Engelse uitgeverij Pushkin Press. De uitgever noemt de avonden een Nederlands meesterwerk. Het boek wordt vertaald door Sam Garrett... die ook boeken van Arnon Grunberg en Tommy Wieringa vertaalde. Het weer vooral in het Zuidoosten. Opklaringen en die breiden zich langzaam uit. Bij opklaringen vriest het vannacht licht. Een lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan blijft het droog dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein 3 kilometer. A7, Zaandam richting Horen bij Weidewormer 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. A15, Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 3 en bij Moordrecht 4 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 6 kilometer en verderop bij Lexmond nog eens 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. GFM. Met. met nu de Muziek Boulevard. Zometeen rond kwart over vijf is er een interview met Lana over de Kids Adventure Week. Voor het interview met Lana. Lana welkom. Dankjewel. When I'm with you, give it all voor Zandvoort en de regio. Ja, Het is inmiddels het vierde jaar hè, Hoorde ik dat uh, de Kids Adventure Week alweer bestaat, dat klopt. Um, ja, u bent directrice bij het VVV-kantoor. Wat doet u zoal uh, dagelijks? Um, nou, dat klopt. Ik ben inderdaad uh, um, de directeur van de VVV. En mijn baan is eigenlijk heel erg afwisselend. Um, soms moet ik hele saaie gesprekken voeren. Maar meestal doe ik hele leuke dingen. En dat kan uh, vandaag betekenen dat ik bezig ben met zorgen... dat er allemaal leuke dingen in de winkel zijn uh, te verkrijgen... Maar ik moet natuurlijk ook uh, zorgen dat uh, het rooster klopt, zodat er personeel is. Um, en heel vaak mag ik met uh, leuke dingen bezig zijn, zoals het organiseren van de Kids Adventure Week. Ja. En uh, van waar komt de Kids Adventure Week? Um, hoe is dat ontstaan, zeg maar? Nou, dat hebben wij bedacht bij de VVV. Um, zoals je wellicht weet, is onze taak eigenlijk om mensen naar Zandvoort te krijgen... Klinkt een beetje raar, maar ja, de bedoeling is natuurlijk dat er zoveel mogelijk bezoekers in Zandvoort komen, toeristen. Maar ook dat de inwoners van Zandvoort nou ja, zo optimaal mogelijk kunnen genieten van wat Zandvoort aan zee allemaal te bieden heeft. En om dat voor elkaar te krijgen hadden we bedacht van, nou ja, we hadden al een 50 plus week of weekend. En toen dachten we, ja, het is ook wel leuk als er iets voor de kinderen is. Nou ja, toen zijn we gaan denken, nou, al snel was natuurlijk de voorjaarsvakantie de geschikte periode. En eigenlijk zijn we gaan brainstormen. En toen uh, hebben we de Kids Adventure Week bedacht. En dat, nou ja, je zei het net al heel goed. Uh, dit jaar alweer voor de vierde keer. Oké. Okay. En er zijn natuurlijk elke dag um, van die dagen dat je activiteiten kan doen. Ja, klopt. Um, zijn er dit jaar nieuwe activiteiten bijgekomen? Um, ja. Maar ik moet heel even goed nadenken. Ik heb, de lijst is namelijk zo ontzettend lang en groot. Dat ik... Uh, um, eventjes moet spieken wat er allemaal uh, op staat. Sommige dingen zijn inderdaad uh, al eerder geweest. Sommige dingen zijn nieuw. Zo hebben we dit jaar weer een chocoladeworkshop, uh, Wat nieuw is. Uh, wat ook, althans niet nieuw, maar weer terug van weg geweest. Uh, en wat we dit jaar hebben, en dat is echt ja, toch wel een verrassing... waar we wel heel erg trots op zijn... is dat Nienke van Zeppelin uh, langskomt. Dus uh, de kinderen kunnen meezingen met Nienke... Um, en dat is nieuw, want dat was echt wel uh, ja, voor ons ook een verrassing. Ja. En verder, um, even kijken, wat hebben we. Um, we hebben weer een kinderdisco dit jaar. Dat is ook hartstikke leuk. Um, en, ja, er zijn zoveel leuke dingen. Als je het leuk vindt, wil ik daar wel wat dingen van opnoemen. Dat zijn dan niet per se de nieuwe dingen, maar um, wel heel leuk om te doen. Vind je dat leuk? Ja, noem maar, maar een paar. Nou, dan zal ik eens even. We hebben natuurlijk. Uh, het is een hele week. We beginnen op zaterdag met de stoere zaterdag. En heel belangrijk: dan is om tien uur de opening door de kinderburgemeester. Uh, nou, we hadden het er net al eventjes over. Daar hebben we de afgelopen twee dagen sollicitatiegesprekken mee gevoerd. Dus de komende dagen gaan we beslissen wie de nieuwe kinderburgemeester wordt dit jaar. Uh, de opening uh, die wordt gedaan door de kinderburgemeester op zaterdag. 21 februari om 10 uur. Ja, en dan is het eigenlijk meteen al een heel vol programma. Dus uh, op zaterdag hebben we bijvoorbeeld het plein van de hoge nood. Zoals we dat noemen, met allerlei hulpdiensten op het raadhuisplein. Uh, maar ook een laser battle in Centerparks. Uh, de speurtocht die elke dag gedaan kan worden, de etalagespeurtocht. De kinderen kunnen bij ons, bij de VVV, uh, de stempelkaart ophalen... waar weer allerlei leuke aanbiedingen uh, op staan. Maar ook uh, dit jaar nieuw uh, de echte Zandvoort-tattoo kunnen ze bij ons ophalen. Um, dan gaan we naar Sportieve Zondag. Nou, dan hebben we weer een squash-clinic, een MTB-clinic, freestyle voetbalkliniek. Dus echt wel ja, een sportieve dag. Kinderyoga, paardrijden, van alles uh, te doen op deze uh, Sportieve Zondag. En ik moet niet vergeten de babbeltour, Tour, wat ook heel erg leuk is op het Raadhuisplein. Ja, leuk. Ja, hè? Ja. En dan zitten we nog maar op zondag. Oh, echt? Ja, maar dat is helemaal niet erg. Het even is niet. gewoon een volle week. Ja. Um, nou ja, als je zegt, ik heb nog even tijd, dan vertel ik nog wat meer. En als je zegt, nou, de tijd is op, dan moet iedereen maar op de website kijken. Nou ja, je, je, wat jij wil, vertel jij maar. Nou, als het nog mag, dan vertel ik graag nog wat meer natuurlijk. Nou, vertel er dan maar weer over. Ja. Ik, uh, ik heb de tijd wel. Nou, goed zo, ik ook. Uh, maandag, maffe maandag, hebben we... Uh, nou, allerlei uh, leuke dingen. De Maffie, Maffie Beauty Fun bij uh, Bernard Coiffure. De Chocolade Workshop. Workshop Glass Fusing. Uh, en nog een rondleiding in het museum. Uh, van allerlei leuke dingen. Uh, op Doe dinsdag hebben we onder andere de Mini High Tea. Uh, dat is bij lunchbreak Alle dingen waar mensen uh, nou ja, uh, aan mee willen doen... dat kan eventjes via de VVV. Even kijken op de website kidsadventureweek.nl... Of bij ons langskomen. Want er zijn wel heel veel dingen waar je even voor moet opgeven. Zo hebben we bijvoorbeeld Kids Dive Camp. Die is op meerdere dagen. Maar die begint op, uh, op Doe Dinsdag. Maar dan kan je ook koekjes maken en knutselen. Uh, weer de chocoladeworkshop, De anti -cursus. Dan gaan we alweer naar de wonderlijke woensdag. Uh, dan hebben we de voorleesmiddag in de bibliotheek. Uh, schilderen... Uh, ...onder leiding van uh, Hilly Jansen... ...maar natuurlijk ook de Vossenjacht... ...volgens mij uh, gaan we jou daar ook nog terug ja, zien. Ja, dat klopt. <laughs> uh, de Doldwazen Donderdag... ...dan hebben we een filmmiddag bij Lauren Hardy... Uh, um, ...hebben we een discofeest uh, in de Chin... Um, ...een bunkerwandeling... ...aansluitend met pannenkoeken eten... ...dus dat is ook wel heel erg leuk. Lekker. Ja, hè? <laughs> Dan hebben we viese vieze vrijdag... ...nou ja, uh, dat zegt het al een beetje... Dan uh, mag je natuurlijk uh, met je handen eten bij uh, Centerparks... en je eigen pannenkoek versieren bij de Lachende Zeerover. Maar ook dan hebben we weer de Kids Dive Camp, kinderyoga, paardrijden. En zoals ik net al zei, elke dag kan je etalagespeurtig doen op elk gewenst moment. En dan gaan we alweer naar de laatste dag, opa en oma zaterdag. Um, ja, Dan kunnen we ook weer heel veel dingen doen. Er is een Vicente-wandeling, ook heel bijzonder. Um, schattig graven... En dat is dan speciaal voor het vergeten kind. Een goed doel. Een rondleiding door het Jutters Museum En wat ik net al zei. Um, Zing mee met Nienke van Zeppelin. Die komt bij Centerparks. Bij de Beach Factory moet ik eigenlijk zeggen. Om twee uur op zaterdag. En dan hebben we ook nog um, een short rally op het circuitpark Zandvoort. En dan heb ik echt nog niet alles opgenoemd. Maar anders zijn we nog uh, drie uur aan het praten. Um, dus ik denk dat het gewoon heel erg handig is om gewoon even op de website... Uh, van VV Zandvoort te kijken... voor het hele programma. En er komen ook echt nog elke dag leuke dingen bij. Ja, um, ja je noemde het heel veel evenementen. Moet je je daar eigenlijk ook voor opgeven? Ja, voor sommige dingen wel. Uh, sommige dingen zijn gratis. Sommige dingen kosten geld. Het staat er op de website ook wel gewoon bij. Maar als je twijfelt... kan je het altijd eventjes bij ons vragen. Maar voor sommige dingen is het wel echt handig... Want dan is er gewoon maar plek voor een bepaald aantal kinderen. En dan is het zonde. Als je dat niet hebt gedaan, had je het graag willen doen en dan ben je, je vergeten op te geven. Ja. Dus kijk snel en als je het leuk vindt en het mag van papa en mama, heel snel opgeven. Um, ja, de ene laatste vraag. Oh. Um, van waar noemen jullie, komen jullie zeg maar op de kinderburgemeester? Nou, ja, dat is eigenlijk. Kan ik dat niet zo heel goed zeggen. Dat is hetzelfde dat we zijn gaan brainstormen. Zoals het heet met z'n allen over. Wat gaan we voor kinderen doen. Daar is de Kids Adventure Week uitgekomen. En toen is eigenlijk ook het idee van kinderburgemeester ontstaan. Ja, iemand van ons die dacht. Zou dat niet heel erg leuk zijn. Ik bedoel de week draait om kinderen. Uh, dus waarom ook niet een kinderburgemeester. Dan kan een echte burgemeester een weekje op vakantie. Ja. En dan uh, hebben we gewoon kinderen de baas. Dus vandaar eigenlijk dat dat ontstaan is. En dan uh, ja, de laatste vraag. Je hebt zeg maar al die dagen. Ja. Maar waarom stoere zaterdag? Waarom je vrijdag? Nou ja, we dachten... Uh, het is misschien wel leuk om een thema aan de dagen te hangen. Omdat het voor de kinderen leuk is. Maar ook een beetje om voor de ondernemers... zoals we dat dan uh, noemen... die de, die de uh, activiteiten aanbieden... om ze een klein beetje een kapstokje te geven. Van nou, probeer iets in dat thema of in dat thema te organiseren. Ja, zo heeft elke dag... Een eigen thema gekregen. Ja. Nou, dan wil ik u bedanken voor de komst naar de, de, naar de studio. Nou, ik wil jou bedanken dat ik uh, hier wat mocht komen te vertellen. Ik ja. vind het wel heel erg leuk om nog even te zeggen... dat ik wel stiekem een beetje trots ben dat jij het programma hier nu gewoon uh, presenteert. Dankjewel. Want volgens mij was jouw allereerste nou ja, contact met CFM... Door de Kids Adventure Week. Door een workshop van de Kids Adventure Week. Ja, Klopt. precies. Hartstikke leuk. En ik vind dat je het erg goed doet. Dankjewel. Wij gaan verder met de muziek. Dan wil ik nog een speciaal plaatje aankondigen. Lana die had namelijk uh, een liedje aangevraagd van Pharrell Williams. Van uh, ja, dat liedje dat heette Happy van Discover Me 2. Hier komt die speciaal voor jou Lana.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 En nu audio. je. This is how we do. Door het nu Omi -me met cheerleader. ja oh. In the sky, I want to while out ASAP with my handy. I'm ready to go out for the night. Are you feeling the vibe? agenda. Je hoort dat she moves. En nu hoor je Inna, met Son Shop. Het is kwart voor zes, dat betekent dat het tijd is voor de evenementenagenda in Zandvoort. Van 7 tot 9 uur is er weer een kinderdisco... in het thema uiteraard van Valentijn... bij Plus.Zandvoort AC... eh, uh, Zandvoort zeg ik nou? Bij Plus.Zandvoort aan de Vleemingstraat 55. De entree kost 2 euro. De disco is voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Voor meer info ga naar www.plus.zandvoort.nl De 10.000 stappen is er ook weer van Zandvoort... Of 15 februari uh, van 10 tot 12 uur. Verzamelen bij de Oude hal aan de Vondelaan 2B. Voor meer informatie ga naar www.zandvoortactief.nl. Of stuur een mailtje naar zandvoortactief. At zandvoort en uiteraard, net een interview al gehad, um, kwart over vijf. De Kids Adventure Week is er van 21 tot 28 februari... Zandvoort SC staat uit tijdens de Kids Adventure Week bol van spannende, ondeugende, maar bovenal leuke activiteiten. Speciaal voor kinderen is er dan zelfs een kinderburgemeester aanwezig. Ga voor meer informatie naar www.kidsadventureweek.nl of stuur een mailtje naar marketing@www.zandvoort.nl. Goed, wij gaan weer verder met de muziek. Yes, you too. Que le gusta esta cactá, ahora digo, ataca, bro, ataca yo el mío también. Bla bla bla, que se atacayo, que que basta ya. De pijt aan llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Invente una cosa nueva, alabao. Tacatac. Dat ik ben een beetje Tacata, tacata, que empieza la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata, hazte el tacata que te gusta a ti mami, taca.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 I got fire, fire in my pants You about to burn your hands Yeah, one Two Wij gaan nog even gaan luisteren naar Sing van Ed in ja, dat was alweer de uitzending. De achtste uitzending van CFM Jong Zandvoort van 11 februari. En uh, volgende maand ben ik er weer. Tweede woensdag van de maand. Ik zeg tot dan. Zometeen om 6 uur hoor je eerst nog Steven Collard.